Mariel Hageman met het NOS Journaal. Bij... Het weer vanmiddag zondag droog en een graad of vijf. In de avond en nacht is het vrij helder en het gaat op de meeste plaatsen licht vriezen. Alleen langs de kust blijft het iets boven nul. Morgen opnieuw zon en het wordt maximaal zes graden. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sehoka van de ANWB. Op de A27 richting Almere staat bij hulpersum twee kilometer na een ongeluk. Daar is alleen de vluchtstrook open.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 Zeker weer de goede kant op met het yes weer yes, hier in Zalvoort. Het zonnetje schijnt vandaag heerlijk. Wel een beetje aan de koude kant nog. Maar verder is het heerlijk genieten buiten van de zon. En vergeet vooral de radio niet mee te nemen. Want in uur drie hebben we onder meer de volgende onderwerpen. Rond de klok van kwart over vier hebben we natuurlijk Pit Report. Afgelopen week is het driftig getest in Barcelona mm -hmm. in Spanje. Uh, door de Formule 1 en de nieuwe Formule 1 Bolides nog zonder op schmuk en noem maar op, maar er is alweer aardig getraind. Dus we hebben nieuws vanuit Barcelona. Verder uh, hebben we natuurlijk rond de klok van half vijf het dier van de week. En wederom hij nog, heeft nog geen thuis gevonden. Uh, dus we besteden extra aandacht nog één keer voor Bucks. Want Bucks verdient ook een thuis. Uh, het gedicht van de week, ja ik heb er drie liggen... dus we moeten nog even overleggen welke het gaat worden. Maar liefhebbers van het gedicht van de week niet getreurd. Rond de klok van kwart voor vijf is het weer zover het gedicht van de week. En uh, momenteel wordt er uh, gefietst. En wel de omloop van het nieuwsblad voorheen de omloop van. Uh, uh, de, hoe heet het ook alweer? Uh, omloop van. Oh, ja, zeg maar. In ieder geval in België. En uh, momenteel hebben we een kopgroep van uh, twee rijders, waaronder één Nederlander. Met nog ongeveer 25 kilometer te gaan. Dus mocht de finish nog een voor 5 uur zijn krijgt u van ons ook nog de uitslag. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook een derde uur te blijven luisteren... naar uw lokale zender FM met Zandvoort op zaterdag. Zo is het. Tot aan vijf uur zijn we bij je. En heel veel lekkere muziek natuurlijk. Hier is Adam Lambert.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 het hier helemaal kraken, Albert-Jan. Maar hoe heet die omloop nou? Bidder uit. Nog een keer. De omloop, hoe die heet. Ja, de omloop van het volk. De omloop van het, kon het kon volk. ja kon ik We zijn er gelukkig weer uit op deze zaterdagmiddag. Zout voortig, goedemiddag en welkom bij Zoffert op zaterdag. Tot aan 5 uur zijn we er. Tot aan entertainment voor jou. Ja, met Fred. Hij zal weer binnenkomen in de studio. En hoor je vanaf 5 uur met lekkere muziek bij CFM. Informatie en muziek moet je zijn bij CFM. Coldplay en Adventure of a Lifetime, CFM Race Radio, Pit Report, Pit Report. Ja, hoe is het met overstappen trouwens. <laughs> <laughs> je, ik gaf die jongen nog nooit zo makkelijk geld hebben. Nee, dat ging wel 12. heel makkelijk, dat ging 12. wel heel makkelijk. Goed, afgelopen week, ik. <laughs> ik zei het u al eerder in het programma, werd het driftig getraind op een circuit van Barcelona. En Verstappen maakte daar de, ook de nodige kilometers. Max Verstappen heeft namelijk tijdens de slotdag van de wintertests in Barcelona de nodige kilometers weten te kunnen maken in de Toro Rosso Bolide voor 2016. De 18-jarige, inmiddels 18-jarige Limburgse coureur, reed in de ochtendsessie 75 ronden in de STR11. Met 1,25,3 op medium banden als beste tijd. Daarmee bezette hij de derde plaats achter Kimi Räikkönen van Ferrari en het Deen Kevin Magnussen van Renault. Verstappen kon zich in de middag, een raceafstand... was eigenlijk de bedoeling, niet verbeteren. Wel vergaarde hij in de totaal 110 ronden opnieuw een schat aan informatie... over de mogelijkheden van de wagen die dit seizoen wordt aangedreven... door een Ferrari-motor. Jammer dat de dag voorbij is, was zijn reactie. Ik kan er niet genoeg van krijgen in mijn nieuwe wagen te rijden. De toptijd was weggelegd voor Raikkonen, Ondanks dat Daniel Kviat van Red Bull en Alfonso Celis van Force India... Die persten er nog wel een superronde uit... en staken Verstappen en Magnussen die middag in de uitslag voorbij. De 1.23.4 van Raikkonen die de ultra-softbanden met succes beproefde... bleef buiten bereik. De toptijd werd door vrijwel iedereen voor kennisgeving aangenomen. Wereldkampioen Lewis Hamilton en zijn Duitse ploeggenoot... Nicos Rosberg toonden zich even als Verstappen-kilometervreters. Samen kwamen ze in de Mercedes tot 185 ronden... oftewel de afstand van drie GP-races. De Zilberfeil... Uh, bewees zich ook ditmaal als uiterst betrouwbaar. Dat de rondetijden, de e en de 8e. Achterbleven zal bij de concurrenten geen verwachtingen wekken. Laat staan hoop. Pech was er ook voor McLaren. Uh, uh, Fernando Alonso verdoorde slechts drie ronden... en moest toen naar de garage terug met mechanische problemen. Die waren zo groot dat hij binnen moest blijven. Hmm. Dan een heel uh, opmerkelijk artikel. En het heeft alles te maken met Bernie Ecclestone over uh, de Formule 1... Een tweetal berichtgevingen van die kant. De afvalraces uh, uh, tijdens de kwalificaties die gaan veranderen. Maar hij zei ook nog iets opmerkelijks over het bezoek naar de Formule 1. In het volgende artikel. Afvalkoers, dat gaan we eerst naar kijken. De kwalificatie in de Formule 1 gaat grondig op de schop... en wordt een soort afvalkoers. De Formule 1-baas Bernie Ecclestone bevestigde afgelopen week woensdag... berichtgeving over, van verschillende media over de nieuwe regels... die de race spannender moeten maken... De kwalificaties blijven een drieluik... maar in de eerste deel, de Q1, valt er al na 7 minuten de eerste coureur af. Elke anderhalve minuut daarop wordt vervolgens de coureur... met de langzaamste ronde naar de pitstraat gestuurd. In Q2 gebeurt hetzelfde... maar dan wordt de eerste coureur al na 6 minuten van het circuit gehaald. En in Q3 vallen vervolgens de overgebleven 10 coureurs één voor één af waarmee de laatste twee overgebleven coureurs... in de afsluitende anderhalve minuut strijden om de pole positie. Het is een beetje DTM-achtige kwalificatie. Wel een de, goeie zaak. Ja, de veranderingen zou al bij de eerste race van dit seizoen moeten ingaan. Het idee is dat één of twee toppers misschien niet ver komen dan zien we niet telkens dezelfde coureurs op de voorste rijen staan, legt Ecclestone uit. Ik denk dat als we er een andere grid, startopstellingen hebben, er ook anders gereest zal gaan worden. De, ja, de, de waarheid zal het uitwijzen, straks in Melbourne. En, toch, en ook blijft Ecclestone kritisch. Ecclestone klaagde eerder deze week al dat hij de sport niet meer het kopen van een ticket waard vond... Ik probeerde de sport niet kapot te praten, in tegendeel zelfs... maar de boel moest wel even worden opgeschud. Het is niet leuk om alleen maar Mercedes voorop te zien... zonder dat iemand ze kan uitdagen. Daarom klaagde ik. Ik wil dat het publiek geniet van de Formule 1... en niet vooraf kan invullen wie er wint, aldus Bernie Ecclestone... En tot slot, autocoureur Nicky de Vries gaat naar de GP3-series. De Nederlandse autocoureur Nick de Vries gaat komend seizoen racen... in de hoogst aangeschreven GP3-series. De 21-jarige Vries, die in 2010 werd opgenomen... in het talentenprogramma van de Formule 1-Renstrand McLaren... heeft een contract ondertekend bij het topteam ART Grand Prix. De Vries reed afgelopen jaar in de Formule Renault 3.5... waarin hij derde werd in het eindklassement en zichzelf de beste rookie mocht noemen. Dus autocoureur Nicky de Vries dit jaar in de gp 3 en dan gaan ze volgend jaar de auto's waarschijnlijk ook nog een stukje breder maken. <laughs> en, en het circuit wat smaller. Oh, daar komt Zandvoort ook weer in. Nee, mee. nee, heb je dat niet gehoord? Nee, nee. Nee, daar worden ze sneller van namelijk. Dus, oh, oké. Okay. Nou, nog... vleugeltje lager, autootje breder. En, en, dan, st en, dan, uh... en straks mogen ze wellicht weer tanken. Dus uh, alle activiteiten komen weer terug. En ook het geluid. Het geluid, weer, het meer geluid. snelheid, uh, leukere kwalificatie. Nou, de Formule 1 leeft natuurlijk met onze eigen Max Verstappen. En hier is Shaggy. blijft een geweldig plaat, hè? Deze was Shaggy en I Need Your Love. De zaterdagmiddag bij CFM. Zo Voort, een hele goede middag, zo dadelijk om half vijf. Het dier van de week. Hij wacht nog steeds op een nieuw baasje in het Kennemer Dierenthuis. Dat hoor je zo dadelijk bij CFM. Maar eerst gaan we weer even een lekkere gouden ouwe voor je draaien. Heerlijk om deze terug te horen. Hier is Laura Brannigan. In was dat Laura Brannicken, joh, daar met self-control. Jawel, nou, deze gaan we zo meteen even op, op verzoek draaien. Hoe kom je erop trouwens, Lobo? Nee, ik zat, ik zat ergens. Lobo. Lobo, ja, Lobo. Nee, nee, dat is het voordeel van Shazam. Shazam, ja. Dan zit je ergens een drankje te drinken en in één keer hoor je een nummer voorbij komen. Oh ja, deze. Dan Shazam je mee. Oh, Oké, okay. klinkt lekker. Ja, ik denk, hij gaat meezingen, dus ik <tien> laat de schuif Ja, kijk maar uit. <tien seks speelt> meekijken in de studio van CFM? Dat kan heel, heel eenvoudig, hè? He. Via wwwzfm Jee, Jeet, schuif dicht. wwwcfm Kan je meekijken in de studio aan de Tolweg 10A, hier in Zandvoort. Half vijf, we gaan hem doen. Het dier van de week. En hij luistert nog steeds naar de naam Bucks. We hebben al twee keer eerder een oproep gedaan, maar... Uh, het heeft niet mogen baten, want uh, hij verblijft nog steeds in het dierenthuizen. Het is hoog tijd om nog weer extra aandacht te geven aan Bucks. En Bucks is uh, bij het binnengebracht als vondeling... en helaas heeft niemand hem meer opgehaald. Hierdoor weten ze bij het dierenthuis dan ook weinig van zijn achtergrond. Bucks is een wat lompe kerel van ruim zes jaar... die op zoek is naar mensen die hem nog de nodige opvoeding kunnen geven. Bucks is gek op wandelen, maar omdat hij hier in het dierenthuis is geopereerd... is aan zijn kniebanden, moet het wandelen worden opgebouwd. Met teven is hij niet sociaal en met andere reuwen is hij een beetje wisselend. Op katten reageert hij hier alert, dus plaatsen ze hem liever niet bij een kat in huis. Bux is voor mensen vriendelijk, maar omdat hij soms wat lomp is... plaatsen ze hem het liefst niet bij jonge kinderen. Of Bux alleen thuis kan zijn, dat is onbekend en dat moet worden opgebouwd. Bent u op zoek naar een leuke maatje en dan wacht Bux op u. En waar verblijft Bux momenteel? Bux verblijft momenteel in het dierenthuis... Kennemerland Keesomstraat 5, te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571-3888. maar kijk ook even op dierentheeskennemeland.nl, want ook Bux verdient een thuis. Bux deze week het dier van de week Ga voor Bux of de andere leuke dieren na het Kennemer Dierenhuis aan de Keesomstraat nummer 5 hier in Zandvoort. In Nederland, hè, ja daar euh, waren ooit eens 15 miljoen mensen.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 zien we alweer. Hè? Toen waren er nog maar 15 miljoen. Joh, de single van Fluitzma en Fontijn en 15 miljoen mensen. Jawel. Vijf over uh, half uh, vijf geworden. albert ja? vanavond komen ze naar Zandvoort. Ja, nee, dat klopt. De Beatles. Ja, nee, bedoel, mensen mogen denken van de Beatles, Beatles. Jawel. Mm -hmm. Ze komen vanavond. En dat is één, één grote nostalgische avond vanavond. Want vanavond, zoals gezegd, zal de Ruud Jansen bent een optreden eh, verzorgen in, bij Lauw en Hardy... dat alleen maar uit hun nummers van de Beatles zal bestaan. Nogmaals, ik was er vorig jaar en het wordt knockie, vol, want het is een, een briljante Beatles-avond en zeker voor Beatles-fans. Janssen eh, doet dit wel vaker met zijn companen... en ze mogen gerust eh, kenners en, eh, en grote fans... van de legendarische jaren 60-band uit Liverpool worden genoemd. De Ruud Jansen band gaat de hele avond de mooiste nummers... van de legendarische band The Beatles spelen. Alle hits zullen voorbij komen. En het mooie is, liefhebbers hebben, kunnen, hebben vooraf, uh, aan vooraf geven via een speciale Facebookpagina... welke nummers ze graag willen horen vanavond. En uh, de, onder alle inzendingen worden ook nog eens een, paar, een leuke prijs verloot. De speciale Beatle-avond vanavond, vanavond in Café Lauwen Hardy in de Halterstraat... begint om 21 uur. En de entree is uiteraard helemaal gratis.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 Yeah mm -hmm. you Zeker, het gaat vanavond weer volle bak worden daar uh, in het café aan de Halterstraat. Tijdens het uh, optreden van de After Beatles. Je hoorde trouwens de Beatles trouwens, uh, met uh, de single Hey Jude. Ja, zo dadelijk komt hij eraan. Het mooie gedicht van de dag. Blijf daarvoor luisteren naar CFM. Ik zeg zelf voor een goede middag. En hij is ook weer binnen hoor trouwens. Dus zo dadelijk entertainment voor jou Na vijf uur bij CFM. Maar eerst de Golden Earring.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 Heerlijk, is Zo vlak voor het einde van uh, dit programma Zandvoort op zaterdag... ruim zes minuten lang heb je kunnen genieten van The Golden Earring met Radar Love. Ja, en die plaat wordt nog steeds gebruikt in uh, diverse series en films. Kortom, een heel groot succes voor The Golden Earring, de Radar Love. Jawel, het is uh, kwart voor vijf geweest. We gaan hem doen. Het gedicht van de dag...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 Lief, laat mij niet gaan. Ik blijf er voor jou zoals je me kent. Ik blijf bij jou in pijn en vrede. Ik blijf je steunen tot het eind... ook al brengt dat soms wat pijntjes mee. Het leven, het leven is op zich niet mooi. Maar jij, jij brengt zonderlicht in het mijne. Je ruimt mijn hart op naar elke dooi. Jij...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 Ik hou van jou, omdat jij er wezen mag. Zoveel, zoveel effect brengt in mij geen een. Zoveel houden van kan jij wel aan. Kijk in de spiegel en zeg me wat je ziet. Ook als de tranen in je ogen staan... zie je dan die ene waarheid niet. Ware liefde bestaat... Jij, jij bracht het mij. Ik geef het jou zonder enige voorwaarde. Herinner je nog lang hetgeen ik ooit zei? Samen, samen met jou is hemel op aarde. Ik zie zo hier en daar een uh, traantje verschijnen. Fred, gaat het nog goed met je of niet? Ja, niet <laughs> Oké, okay, gelukkig. Wat een mooi gedicht van de dag hoor je weer bij CFM. En morgen doen we er gewoon weer eentje. Zo rond kwart voor vijf. <tied> mijn, oh mijn, oeh, ik heb pijn. Oh, zo'n pijn tot over oh, mijn oren mogen Verliefd op jou. Ik kan niet meer tot Over mijn oren is mijn verliefd op. Ik blijf ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, wel ik ik een Ja, achter roept, het gedicht van de dag hoorde je deze van... Doe maar! Doe maar een leuk plaatje. Dat was uh, verliefd op jou. Ja, wel morgen zo rond kwart voor vijf. Dan doen we gewoon weer een gedicht van de dag. En dan bij Zandvoort op zondag Nog twee platen te gaan. En dan is Fred weer aan de beurt. Girls, girls, girls Girls, girls, girls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 Girls, girls, well the made-a-mug in Hollywood. een oldtimer door het leven, hè, als je deze plaat rijdt. Dankjewel, Fred. Ja, graag gedaan. Yo, yo, yo, nee, heet hij Fred? <laughs> sailor, sailor en uh, girls, girls, girls. Ja, nog even... Ja, de, de, de omloop van het Nieuwsblad. Nee, omloop van het volk. Voorheen, hè? Zo heet die. Dat vind ik een mooie <laughs> titel. Twee Belgen. <clears throat> twee, twee Belgen bij de eerste drie. Uh, de omloop van het volk uh, is gewonnen door Greg van Aagemaat, een Belg. Uh, gevolgd door Peter Sagan en op de derde plaats wederom een Belg... en die luistert naar de naam Beno. Dus de omloop van het volk zit er ook weer op. Weer een klassieker, nou, voorjaarsklassieker. Mooi, het is weer begonnen, het wielrennen. Ja. Dus ja, ben je er, er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Mooi, mooi, mooi, mooi. Dus dan dadelijk, uh, Fred, hij is er gelukkig weer. Hè? Ja, ik ga. Uh, ja. Ja. ja, wat ga je doen? Wat ga je doen? Wat? Ga je doen? Wat? proberen de Oldtimer te overtreffen. Ja, nee. Kijk, nee. Ja. Doei, doei. <laughs> en wij gaan het morgen weer proberen de ja. Oldtimer te overtreffen. En vergeet niet vanavond de Beatles live in uh, Loudon Hardy. En morgen een prachtig concert, de Fado in Zandvoort met Daisy Correa. Wij zeggen tot morgen. Dag, tot. tot morgen. S doei, doei.